En nu werden ze bovendien ook nog eens opgezadeld met de zoon van oorlogsmisdadiger Delius uit de bezettingstijd. Als getuige en beste vriend van het jonge paar. Van harte gefeliciteerd, Onno. Hoe uh, voel je je? Boven alles, vastbesloten. Het gezin is altijd uh, al de hoeksteen van de samenleving geweest en ik zal de bekrompunsten der huisvaders worden. Allemaal jouw schuld. Hoezo dat? Ja. Nou ja, dankzij jou heb ik uiteindelijk uh, aderlieren kennen.